Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blussen van een brand op een vrachtschip in Amsterdam gaat nog zeker tot morgenochtend duren, zegt de brandweer daar. Het schip zit vols groot en is daardoor lastig te blussen. Door de brand trekken er sinds gistermiddag grote rookwolken over Amsterdam en omgeving. Het laatste ziekenhuis voor hart- en kankerpatiënten in Gaza... is onbruikbaar geworden bij een Israëlisch bombardement. Dinsdag sloeg bij het ziekenhuis in Ganyunus een raket of bom in... met 16 doden en 70 gewonden tot gevolg. De situatie in Gaza wordt steeds schrijnender, zegt correspondent Nasra Habiballa. De afgelopen tijd heeft Israël in Gaza vooral aanvallen uitgevoerd vanuit de lucht... dus met bijvoorbeeld raketten. Maar nu wil Israël nog meer legertroepen Gaza insturen met bijvoorbeeld tanks om nog meer land in te nemen. En dat betekent voor veel Palestijnen dat ze opnieuw moeten vluchten. Maar nergens in Gaza is het echt veilig. Want overal worden aanvallen uitgevoerd en overal worden er dus mensen gedood. En ook betekent het voor Palestijnen dat er steeds minder gebied overblijft... waar ze nog mogen komen. En deze track mag vandaag 20 kaarsjes uitblazen. Je bent een chef, check dat soort man. je weet niet Voor het jubileum van Wat's gebeurt haalden Willy Wartaal, Fjessifur en Faber van de Jeugd Tegenwoordig met AT5 herinneringen op. Ze gingen langs historische plekken uit hun carrière en ze kregen een taart. 20 jaar jeugd! Wow. Wow. wow! Een echte taart van de Hotkamp. Uh, ik zou echt heel sick vinden. Als ...dat we allemaal in leven mogen blijven en dit nog heel lang mogen blijven doen. En twintig jaar vind ik een goed begin. Ja, zeker. Kijk, wat ik wil zeggen... ...burgemeesters komen en gaan... ...maar de jeugd in Amsterdam, dat is een combinatie die blijft forever. Bestaan. Bam, daarom ben jij rapper. In oktober viert de jeugd van tegenwoordig een jubileum met drie concerten in de Zikkerdam. Het weer nog af en toe zon, 15 tot 20 graden. In het westen en noorden wel wat meer wolken. Vannacht is het droog, koelt het uiteindelijk af naar een graadje of 6. Morgen, dan net als vandaag, af en toe zon en 15 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 70 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten vertraging. Dat is onder andere het geval op de A9 Alkmaar-Diemen Tussen Badhoeverdorp en de afrit AMC een vertraging. Daar zitten veel omrijders vanwege de afgesloten A1 bij. En daardoor ook file op de A10 de ring van Amsterdam... tussen Amsterdam de Baarsjes en Knappend Amstel. Daar sta je ook 20 minuten in de file.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 I see the world as a candy store. With a cigarette smile, saying things you can't ignore. Ma journée est passée à une de ces vitesses quoi? Pas mis le nez dehors et pas laver Ah uh. ça je déteste Batterie faible j'ai pas de quoi recharger uh. Et ça n'arrive que moi Je voulais faire de story qui t'était dédiée Je sais pas te dire pourquoi oh. Regarde comment je souris Regarde encore Je veux savoir ce que t'en dis Quand je souris trop fort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 Toi jusqu'alors Pourquoi je me man sleeps with Please. ...voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland en Oekraïne hebben afgesproken dat ze ongeveer duizend krijgsgevangenen ruilen. Dat is het eerste resultaat van de gesprekken tussen beide landen in Istanbul. Het was voor het eerst in drie jaar tijd dat de landen direct met elkaar spraken. Een man en vrouw die jarenlang in Limburg het kind van de man mishandelde... ...moeten ruim zeven jaar de cel in... Het meisje werd tussen 2018 en 2020 toegeschild en vernederd. En ook werd ze gedwongen haar eigen urine te drinken. En er komt toch geen nieuw ziekenhuis in Jouren. Het Antonius ziekenhuis in Sneek zou samengaan met het Frisius MC in Leeuwarden. Het nieuwe fusieziekenhuis zou dan in Jouren komen te staan. Maar het Antonius zegt nu dat er nog te veel onzekerheden zijn. Het weer in het noorden en westen wolken, op andere plekken zon, bij zo'n 20 graden. VL